4 uur NPO Radio 1, het Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws en Co. Veel politiek, want het is een spannende dag in Den Haag. U hoort bij ons de afloop van het debat over de donorwet in de Eerste Kamer. En de Tweede Kamer praat over de positie van VVD-minister Zijlstra. Verder een overzicht van het belangrijkste Olympische nieuws. Nu is het NOS-journaal, Gert Kluuk. Minister De Jonge van Volksgezondheid gaat in gesprek met de coöperatie Laatste Wil... Hij noemt het ongewenst, onverantwoordelijk en mogelijk zelfs strafbaar dat de organisatie een dodelijk poeder levert aan mensen die daarmee hun leven kunnen beëindigen. De minister wil binnen een maand in gesprek met de coöperatie en daarna de Tweede Kamer inlichten. De minister zegt dat hij verder weinig kan doen. Ook het OM kan pas ingrijpen als iemand het poeder ook daadwerkelijk heeft gebruikt. De coöperatie levert het poeder aan leden via een gezamenlijk inkoopsysteem. De Eerste Kamer stemt vandaag over de donorwet van d 66 kamerlid Dijkstra. Als die wordt aangenomen, wordt iedereen automatisch geregistreerd als donor... tenzij er bezwaar is aangetekend. De verwachting is dat het een nek aan nek race wordt... tussen de voor- en tegenstanders, zegt verslaggever Wilco Boom. Het staat wel vast dat de wet het net wel of net niet gaat halen. Uh, en wat daar wel eens een cruciale rol bij zou kunnen spelen... is dat er opeens een, een SP-senator afwezig is. Het uh, gaat om Ada Gerkens. De gedachte was lange tijd, de hele SP is voor. Uh, maar Ada Gerkens is het dus opeens niet... En dat kan gevolg hebben voor de einduitslag. Het arrestatiebevel in Groot-Brittannië tegen Wikileaks oprichter Julian Assange blijft van kracht. De rechter had het verzoek van Assange om intrekking vorige week ook al verworpen, maar beloofde het nader te onderzoeken. Assange zit al bijna zes jaar in de ambassade van Ecuador om uitlevering aan Zweden te voorkomen. De politie heeft een man uit Emmen opgepakt... die wordt verdacht van betrokkenheid bij de zogenoemde kofferbakmoord. Een klein jaar geleden werd een man uit Veen doodgevonden in de kofferbak van zijn auto... die half in het Stieltjeskanaal lag. De verdachte werd aangehouden... na tips die volgden op een uitzending van Opsporing Verzocht. De totale defensieuitgaven van de NAVO-landen gaan omhoog... maar onder andere Nederland blijft achter met zijn financiële bijdrage. De Amerikaanse regering eist dat de Europese lidstaten... meer geld op tafel leggen. De Russische ambassade haalt in een verklaring fel uit naar Nederland... vanwege de leugen van minister Zijlstra over een bezoek aan president Poetin. In Nederland is volgens de Russen sprake van een continue stroom... anti-Russische propaganda. Nederlandse functionarissen zouden voortdurend valse beschuldigingen uiten. En media zouden het idee verspreiden dat Rusland geobsedeerd is... door een groot Rusland, zegt correspondent David-Jan Godfoy. Rusland maakt dankbaar gebruik van de gelegenheid die de affaire Zijlstra biedt... om zijn grieven tegen Nederland en daarmee ook tegen het Westen in het algemeen... nog eens voor het voetlicht te brengen. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de affaire Zijlstra. Een vertrouweling van de voormalige Zuid-Koreaanse president Park moet 20 jaar de cel in. De vrouw van 62 is veroordeeld omdat ze steekpenning heeft aangenomen... van Zuid-Koreaanse bedrijven, waaronder Samsung... Ze zou haar goede banden met de president hebben misbruikt... zegt correspondent Marieke de Vries. Tijdens het presidentschap, hè, toen mevrouw Park uiteindelijk president werd... toen ja, fluisterden ze haar ook verschillende beleidsmaatregelen in. Ze wist ook van staatsgeheimen, wat natuurlijk een kwalijke zaak is... omdat zij zelf niet gekozen was. En erger, ze nam ook steekpenningen aan... om bij de president bepaalde dingen voor elkaar te krijgen... Vanwege het corruptieschandaal werd Park bijna een jaar geleden afgezet... en later ook opgepakt. Ze zit vast op verdenking van corruptie en machtsmisbruik. Het weer, het is nog zonnig, met in het zuidwesten geleidelijk meer hoge bewolking. Het blijft droog, maximaal 6 graden vanmiddag. Vannacht helder en een paar graden vorst. Morgen opnieuw zonnig, vooral in het oosten. In het westen meer wolken, het blijft droog. S middags 4 tot 6 graden. AWB Verkeersinformatie, René Passet in Den Haag. We horen het van Gert, het is droog. Dat is meestal een goed teken voor de avondspits. Ja, al is die laagstaande zon dan weer wel vervelend ja. voor sommige <laughs> automobilisten. Maar het valt nog mee hoor. 18 files weliswaar, Mark. Maar niet zo heel veel die er uh, uitspringen. Uh, de A7, Zaandam-Den-Oever. Daar uh, is het vastgelopen tussen Purmerend noord en Hoorn-Noord. Maar de Angel lijkt er al uit. De vertraging daar is nog zo'n 10 minuten. Op de A9 opvallende file, Alkmaar-Amstelveen. Door een kapotte auto bij Amstelveen sta je zeker een kwartier vast... De rechte rijstrook is daar namelijk dicht. En bij Arnhem veel vertraging op de A325. Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elde en Westervoort. Bijna een half uur in de file. Dankzij zijn innovatieve dubbele koppeling... kan een Audi S-tronic automaat... in ongeveer 1500ste van een seconde schakelen. Dat is bliksem snel. Sneller zelfs dan de bliksem. Want een gemiddelde bliksemschicht duurt 0,2 seconden.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 NOS NOSNTR. Verwarring heerst alom. Er daalt hele dikke mistmolten naar beneden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Van de Donorwet. Voor ons was het helpen. Het bevorderen van meer donaties. En dat we ook vinden dat die positie van die naam bestaande vanuit de partij moet worden beargumenteerd. De vraag is of we te maken hebben met een deugdelijke wet. En daarover verschillende opvattingen. Zeer. De Eerste Kamer debatteert nogmaals over de Donorwet. Straks bij ons. De stemming. En een subliem Olympisch debuut voor schaatser Kjeld Nuis. Hij pakte goud op de 1500 meter. Nu, nu is het startstop. Nu door de buitenbocht heen. Nu moet je doorrijden. Nu moet je doorrijden, Kjeld. Nu moet je gas geven. Hij zit kapot. Ja. Maar hij gaat 1,43, oh. 1,44, oh. 0,1. Art en Casey en Mark hebben we voor de vierde keer een Olympisch kampioen. Op de mooiste afstand die er is. Zijn voornaam Kjeld, zijn achternaam Nuis. Mark Visser. Nieuws Go. We beginnen met de spannende stemming rond de nieuwe donorwet. Verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Stemming is in volle gang. Waar zijn ze nu? Ze zijn op dit moment bezig met de stemverklaringen. Frank de Grave van de VVD die gaat vertellen... wat zijn fractie voor de verschillende moties gaat stemmen... en ook voor het wetsvoorstel. Dan is alleen nog maar de vraag hoeveel VVD'ers zitten in het voorkamp. Want dat hangt op dit moment op de VVD. Zes jaar lang is dit wetsvoorstel al in behandeling. Al drie weken vergadert de Eerste Kamer erover... De komende uur hopen we eindelijk te horen of het wetsvoorstel... de actieve donorregistratie, of dat het haalt of dat het verworpen wordt. In het Rijksmuseum voor Oudheiden in Leiden... zijn twee unieke, heel oude vondsten gepresenteerd. Marco romeen Visser, ver gaan we terug in de tijd? We gaan 13.000 jaar terug in de tijd, een klein beetje verder nog. Er zijn twee fragmenten gepresenteerd vandaag. Een stukje van een menselijke schedel, opgevist van de bodem van de Noordzee... en een bot, waarschijnlijk van een bison, wat nog ietsje ouder is. En het unieke aan dat bot is dat het is versierd, het is gedecoreerd. En daarmee zou je het dus een, ja, een heel oud kunstobject kunnen noemen. En we gaan weer even terug naar Den Haag voor dat andere belangrijke onderwerp. De positie van minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zelstra. Hij kwam in opspraak na zijn bekentenis dat hij heeft gelogen gisteren. Hij zei eerder bij Poetin te zijn geweest, maar dat bleek toch niet te kloppen. Verslaggever Wilco Boom. Een spoeddebat met de minister is al duidelijk wanneer dat wordt gehouden. Ja, dat is net duidelijk geworden. De Kamer heeft afgesproken dat het om vijf uur vanmiddag gaat beginnen. Over een klein uurtje dus. En we mogen wel vaststellen dat er dan besloten gaat worden... over het politieke lot van minister Halba Zeilstra. Uh, want we mogen inmiddels wel vaststellen... dat dat intussen aan een zijde draadje is komen te hangen. Het is trouwens een debat met niet alleen Zeilstra... maar ook met minister-president Rutte. Een Kamermeerderheid wil dat hij erbij is aangezien hij al een week of twee geleden door Zijlstra... was geïnformeerd over de kwestie. En daarbij gaat het natuurlijk, voor alle duidelijkheid nog even... over dat hij heeft gelogen over zijn aanwezigheid... in een dacha van de Russische president Poetin in 2006... Over de inhoud wordt is ook steeds meer over gezegd. Worden dat gisteren al van onze eigen correspondent David John Godfra... dat Groot-Rusland, is dat wel op de juiste manier geciteerd? Nu is er een brief van de Russische ambassadeur vanmiddag... heel kritisch over wat Zijlstra heeft gezegd. Denk je dat ook die brief nog een rol gaat spelen straks in het debat? Het is inderdaad een, een scherpe brief. De ambassade, ambassade haalt daarin fel uit naar Nederland... vanwege die leugen van Zijlstra... Uh, en in Nederland is er volgens de Russen sprake... van een continue stroom af russische propaganda. Maar het debat zal toch vooral gaan, niet over de brief... maar over de vraag of Zeilstra nog wel geloofwaardig kan functioneren... als minister in het buitenland en dan met name tegenover Rusland... in bijvoorbeeld het gevoelige MH17-dossier. De oppositie was gisteren zeer kritisch over, over dat liegen. Uh, de coalitiepartijen die, ja, gaven nog het voordeel van de feit. Die, die zeiden van uh, die inhoud, daar gaat het om. Uh, dat lijkt te kantelen vandaag. Hoe zit dat? Ja, de coalitie zit hier natuurlijk vreselijk mee in haar maag. Hè. Gisteren hebben ze hem inderdaad nog een beetje in bescherming genomen. Uh, ze hebben Zeilstra ook hoog zitten. Hij is een van de architecten van het kab kabinet. Maar hij heeft zich toch uh, enorm in zijn eigen voet geschoten met die leugen. Gisteren zei hij inderdaad nog dat hij eh, nog steeds achter de inhoud van zijn uitspraak staat... over de gevaren van Poetin. Eh, dat zou nog overeind staan. Maar oud-Shell-topman van der Veer neemt daar inmiddels afstand van. En dat is belangrijk, want hij was de bron van de informatie van eh, Zijlstra. Dus al met al ziet het er op dit moment heel somber uit... voor de minister van Buitenlandse Zaken. Welke boom, hoor horen je straks naar vijven als dat debat gaat beginnen. Werkloosheid onder ouderen blijft een groot probleem... ondanks alle juichverhalen over de groeiende economie. Vandaag vragen maatschappelijke organisaties aandacht hiervoor in Den Haag. De nieuws- en co-bus staat in Amersfoort. Saida Magé, hoe groot is het probleem eigenlijk? Nou, het aantal werklozen dat twee jaar of langer thuis zit... Uh, wel erg langzaam. 70 van alle werklozen is 45 jaar of ouder. En Alfred Jonker hoort bij die groep. En onze bus staat vandaag achter zijn huis geparkeerd. Uh, Alfred, wanneer raakte jij jouw baan kwijt? Uh, nu bijna acht jaar geleden. Oké. Okay. En wat voor baan had je toen? Uh, ik werkte voor het Centrum Indicatiestelling Zorg... voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten... En om wat daar de voorlichting te geven aan de telefoon. De informatielijn, landelijke informatielijn. Zodat uh, uh, cliënten die uh, afhankelijk zijn van het CZ met een indicatie. Uh, hun vragen daaraan konden stellen. En daarnaast deed ik ook de service desk inhoud. Dus het meer ingaan op de indicatiestelling. En daarnaast ook de, voor de bezwaar- en beroepafdeling. Dus dan praat je inderdaad met advocaten en, ja. uh, en, en juristen. En je had het daar wel naar je zin? Ik had het heel erg naar mijn zin. Ik had alleen geen vast contract. En dat deed me de nek om. Toen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten werd uitgekleed. En de organisatie een stuk kleiner moest worden. En ja, dan sta je als, een, als een van de eerste op straat. Ja. En toen, de afgelopen jaren, ik neem aan dat je veel hebt gesolliciteerd. Dan? Ik heb ontzettend veel gesolliciteerd. Ik heb de afgelopen zeven jaar meer dan 800 keer gesolliciteerd. 800 keer? 800 keer, ja zeker. Ik heb dat bijgehouden. En één um, komt gewoon niet aan de bak. Maar wel uitgenodigd voor gesprekken? Veel al niet. En wat krijg je dan terug van ze? Uh, je krijgt bijvoorbeeld te horen van, um, nou ja, je past niet... Bijvoorbeeld niet in een profiel. Uh, je mist de ervaring of je hebt juist veel te veel ervaring. Je bent eigenlijk oud, maar dat mogen we niet bevestigen op de mail. Want dat is leeftijdsdiscriminatie, dus dat doen we niet. Maar telefonisch willen we dat wel even aangeven. Maar je hebt het vermoeden dat het vaak met je leeftijd te maken uh, heeft. vaker heb je dat te maken dat het met, met je leeftijd te maken heeft. Ook met, met de dijk aan ervaring. Ik heb ruim 20 jaar werkervaring. En ja, dan, uh, dan heet dat te duur te zijn. Als je spreekt uh, bijvoorbeeld met recruiters... Dan uh, geven zij dit ook aan zo van ja, onze opdrachtgever zegt... ik moet uh, maximaal 26 jaar zoeken, academisch geschoold, vijf jaar werkervaring. Ja, en uh, ja, daar, daar pas je in, dat plaatje pas je gewoon niet. Nee. En als je zegt, ja, wees dan flexibel, ik wil ook flexibel zijn. Kom over de brug, um, ik, uh, ik wil best wel drie maanden proeftijd werken, no queue, no pay. En na die tijd praten we over het salaris. Dan zegt ze, ja, leuk en aardig geprobeerd maar... Als ik dit zo voorstel bij mijn opdrachtgever... dan zeggen ze, ja voor u een andere recruiter... en uh, dan ben ik mijn opdracht kwijt. Dus dat, ik steek mijn nek niet voor u uit. Nee. Heb je eens omscholing overwogen? Um, een omscholing niet direct, maar wel bijscholing. Ik heb drie jaar geleden een, um, een opleiding gedaan... voor klachtenfunctionale zorgsector... omdat er een nieuwe wet is aangenomen... Um, waarin de overheid verplicht aan zorginstellingen... dat zij een onafhankelijke klachtenfunctionaris moeten kunnen consulteren. Dus jij dacht, hé, hey, hey, daar in de is binnenkort werk voor mij te vinden. Ik, uh, ik ga al mijn spaargeld daarin zetten om die opleiding te volgen. Ik heb de opleiding inderdaad in negen maanden afgerond met vier stages. Um, en als je gaat solliciteren, krijgt te worden... ja, post-HBO, leuk en aardig. Maar we zoeken eigenlijk academisch schoolpersoneel. u heeft geen ervaring. En iets heel anders dan... Dat, je, dat het beter aansluit op de sectoren waar wel vraag is? Dat is lastig, want men zoekt of in de zorg... maar dan is het echt helpende handen. Dat is pas eigenlijk van het laatste jaar dat men dit eigenlijk vraagt. Maar zou je, of, je dat overwegen? Technisch, technisch is niet mijn ding. Ik zou het wel overwegen. De zorg, maar, zou je dat overwegen? Ik zou het wel overwegen. Alleen, mijn spaargeld is op. Dus ja, wie helpt mij aan een opleiding? Ja. We, nou, wie weet... Komt er zometeen wel wat uit, want uh, zometeen zijn we dus uh, terug met de busmark. En dan schuiven er nog twee andere heren aan die misschien wel een oplossing hebben voor Alfreds gaan we zo achterkomen. Saïda, Hoor je zo meteen. Verkeersinformatie bij de AWB. René, is het begon? Uh, nou, nog eens. Red, viel allemaal mee? Hoe is het nu? Ja. Nou, 23 files. Dat vind ik nog steeds wel te doen. Uh, nou. Rond de 100 kilometer schommelt het nu. Wel is het zojuist behoorlijk vastgelopen op de A2 Amsterdam Den Bosch voor de Leidse Rijntunnel. Sta je een half uur in de file vanaf uh, Vinkerveen? Dus daar uh, lijkt me toch wat meer aan de hand. En verder hebben we nog steeds op de A9 filevorming van Alkmaar naar Amstelveen. Door een auto met pech. Bij Amstelveen reken op een kwartier vertraging. Terug naar de Eerste Kamer. De senatoren stemmen hoofdelijk over de donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Met de nieuwe wet moeten er extra nieuwe donororganen komen. Verslaggever Lars Geerts. We komen steeds dichter bij dat moment. Zijn ze nu al begonnen met de hoofdelijke stemming? Ze zijn nu begonnen met de hoofdelijke stemming... over de verschillende moties die hebben plaatsgevonden. Hmm. Maar veel belangrijker nog, de stemverklaringen zijn zojuist geweest. Ik refereer dan aan het feit dat Frank de Grave had uh, gesproken. Die van de VVD? Van de VVD inderdaad, die vertelde... Ik zojuist dat zes VVD-senatoren hebben besloten... om voor het wetsvoorstel te stemmen. En daarmee lijkt een meerderheid voor te zijn. We kwamen in potlood al tot uh, 32 stemmen voor. En het wachten was hoeveel senatoren van de VVD... want dat was de onzekere factor. Hoeveel senatoren van de VVD mee zouden gaan naar het voorkamp... het kamp waarmee uh, initiatiefneemster Pia Dijkstra deze wet probeert aan te nemen. En zoals het er nu naar uitziet... Ik hou een kleine slag om de arm, omdat de werkelijke stemming nog moet plaatsvinden. Maar eh, daarbij kan wel gezegd worden dat iedereen er hiervan uitgaat... dat zonder dat er grote bokkersprongen komen nog van een senator... die wellicht op het laatste moment nog wijzigt. Het er heel goed uitziet voor deze wet, sterker nog. 38 stemmen voor worden er nu geteld en 36 tegen. En daarmee zou er dus een nieuw donorstelsel komen. En voor de duidelijkheid dat het er niet 37 zijn, dat is dat SP-lid wat er niet meestemt? Dat heeft inderdaad te maken met één SP-senator die heeft besloten afwezig te zijn. Daar werd ook nog wat over gerefereerd, aangerefereerd in de stemverklaring van de SP. Dat was een senator die uiteindelijk besloten had dat ze haar stem niet uit kon brengen, dat de kwestie voor haar te veel, uh, te ingewikkeld lag. En ze uiteindelijk heeft besloten om zich te onthouden van stemming. Nou, dat kan niet in de Eerste Kamer. Als je opkomt, daar moet je of voor of tegenstemmen. En dus heeft ze besloten om weg te blijven. En uiteindelijk dus niet te stemmen. 38 stemmen voor, 36 stemmen tegen. Dat is wat wij op dit moment in potlood noteren. Maar dat wordt steeds meer met vulpen ingevuld. We hebben meegeschreven. We zijn zo weer bij je terug. Verslaggever Lars Geerts. Met Fall on Me. Laboratoria. voor ziekte Doorbraak. We gaan terug in de tijd. En niet zo'n beetje ook. Zo'n 13.000 jaar. Want het Rijksmuseum van Oudheide in Leiden. heeft vandaag twee objecten gepresenteerd. die uit de laatste ijstijd komen. Het gaat om overblijfselen van de oudste Nederlandse mens ooit gevonden. En wat blijkt? Die hield ook al van kunst. Luc Amkroets trekt blauwe plastic handschoenen aan. Moet ik die ook aan of mag ik niet... Uh... Uh, nou, als je de microfoon vasthoudt, dan hoeft dat niet, denk ik. Maar ik ga dadelijk uh, de objecten laten zien. En, uh, en dan willen we wel graag vermijden dat vetten en zuren van vingers en handen daarop komen. Twee objecten en meneer Amkroets, we gaan terug in de tijd. Vertel. Ja, we gaan uh, maar liefst heel erg ver terug in de tijd. 13.000 jaar, het laatste stukje van, uh, van de ijstijd. En we gaan een stuk naar het westen, naar de Noordzee. Want deze twee stukken komen beide uit de Noordzee. Het is het landschap wat pas enkele duizenden jaren geleden eigenlijk zee is geworden. Maar die hele periode daarvoor ligt het grotendeels droog. En daar hebben ook mensen geleefd. En het unieke van die plek is dat heel veel organisch materiaal, zoals we het noemen, dus bot en hout en gewij, dat dat daar goed in de bodem bewaard is gebleven. Dus we hebben een van de allerbelangrijkste vindplaatsen van de wereld eigenlijk voor onze kust liggen. Ja. U wijst er al naar met uw blauwe handschoen. Vertel eens, wat hebben we hier? Of eigenlijk, wat hebben vissers omhoog gehaald? Hè? Ja. Want dat... ja, het is gevonden uh, bij het vissen. Dus boomkoolvissen. Uh, en die slepen met de netten over de bodem. Dit is eigenlijk een fragment van een schedel. Het heeft de grootte van een koffieschoteltje, zullen we ja. maar zeggen. Ja, het was ietsjes groter. We hebben een stukje af moeten zagen om überhaupt een datering te kunnen doen en te weten hoe, hoe oud het is. Dat weet je van tevoren niet. Koolstofdatering is Koolstof, dat? Ja, C14-methode. En daar kwam dus uit dat deze persoon 13.000 jaar geleden geleefd heeft. Naast die dateringen kun je ook uh, stabiele isotopen... Meten. En dat hebben we ook gedaan voor koolstof en stikstof. En die zeggen iets over wat je gegeten hebt, je plaats in de voedselketen en of je vooral veel vlees of vis gegeten hebt. En deze persoon heeft vooral veel uh, vlees gegeten, is dus een vleesrijk dieet. Echt een groep van jagers die zullen misschien wel eens gevist hebben, maar toch vooral zich richten op het wild wat er rondliep. En dan moeten we denken aan elanden, uh, paarden, edelherten. Uh, misschien wel wilde zwijnen en misschien wel uh, een bizon. Maar daar komen we zo meteen nog op terug. Ja. En we hebben nog iets ontdekt. We hebben aan de buitenkant kleine putjes waargenomen. En eigenlijk kun je die alleen met een microscoop zien. Ze zitten hier. Mm -hmm. En dit zijn putjes die duiden op uh, een probleem in je jeugd. Echt iets wat met een voedsel- of een vitamine tekort te maken heeft gehad. Dus deze persoon heeft gedurende een tijd in zijn of haar leven, of wel weinig voedsel binnengehad... of een vitamine D of een vitamine C-tekort. Denk aan scheurbuik, denk aan rachitis, denk aan uh, ijzertekort, doetarmoede. Het duidt wel aan dat het moeilijke tijden waren. Hè? Dit zijn mensen in een onontgonnen landschap die aan het pionieren zijn. Uh, en Weliswaar is de ergste kou van de ijstijd weg... maar dat betekent niet dat je het makkelijk had. Kunnen we nou ook zeggen dat dit een voorouder is van de huidige lage landers? Of mag je die lijn niet zo doortrekken? Dat mag van mij wel, maar um, het is wel met een heel groot vraagteken. Want na deze periode zijn er nog heel veel kolonisaties van Europa... om het zo maar te noemen geweest. Ons DNA-profiel is steeds weer vernieuwd. Maar ergens zitten spoortjes van die hele vroege uh, jaren verzamelaars erin. Nou, we leggen hem of haar voorzichtig terug in het uh, kunststofbakje... Ja. Uh, en, en dan, uh, ja, u zei het al, u hebt nog iets in de aanbieding. Ja, ja daarnaast ligt normaal nog een kunststofbakje. Mm -hmm. uh, Dat is meer een mandje. Een uh, mandje, inderdaad, waar een uh, ander bot in, uh, in zit. Dit bot komt eigenlijk uit dezelfde periode. Het is nog 500 jaar ouder. Het is 13.500 jaar oud. Uh, het is een stukje van, wat is het, 20, 25 centimeter? Uh, ja, ja, zoiets. Het is niet, niet heel erg groot, maar dit behoorde wel toe aan een groot beest. Zeer waarschijnlijk een bison. Uh, en vervolgens is het stuk dus... Uh, Schoongeschraapt. We zien hier nog allemaal schraaplijnen over lopen. Ja. En heeft iemand met heel veel precisie facetten opgemaakt. Vlakken, en normaal loopt zo'n bot rond, maar hier zijn een aantal vlakken op aangemaakt. We hebben er nog vijf. Als je het rondom rekent, zijn er misschien acht geweest. Dus het is wat hoekig gemaakt eigenlijk? Het is hoekig gemaakt, ja. Een ja. soort achthoek. En wat mooi is, is dat op die facetten dus kunst of een versiering is aangebracht. Ja. Je ziet dus als je motief een zie motief, je, hè? Een, een zigzaglijn Eigenlijk een, een driedubbel gestapelde zigzaglijn ja. die heel netjes binnen die facetten uh, is aangebracht. Dit heeft iemand 13.500 jaar geleden zitten doen. Ja, ik vond het, toen ik ernaar keek dacht ik van, dit, dit doe ik precies hetzelfde. Want ik begin altijd netjes aan iets, bijvoorbeeld een schrift of zo. En dan <lacht> ergens uh, na de volgende pagina, dan wordt mijn handschrift... Ja, een beetje onder. afraffelen. Ja, ja, dus dat, dat vond ik ja, toch wel heel herkenbaar. Het, het, is, een de, de het is een menselijke strekker zitten erin. Ja, ja, precies, absoluut. Dit is de kunst van een nieuwe periode. En er hoort dus ook blijkbaar een andere symbolische uitdrukking bij. En die is niet meer figuratief, die is niet meer naturalistisch... maar die is abstract en geometrisch. We denken dat dit objecten zijn geweest... Die, die niet direct een functioneel gebruik hadden. Bijvoorbeeld de uh, parallel die we kennen uit Kendrick's Cave in Wales. Dus een heel stuk nog verder naar het westen. Uh, dat is de onderkaak van een paard. Uh, ja, daar kun je ook niet echt wat mee. En daar zijn ook dit soort versieringen op aangeboden. Nee, ook die zigzagvorm. Ook precies die zichtzag. En die andere zit in Polen en nog eentje in, in Frankrijk. Dus dat geeft aan hoe weinig we weten. Een enorm gebied waar mensen wel precies dezelfde manier... Uh, van symbolische expressie hadden. Dus dat geeft iets aan over contactnetwerken... over de afstanden, over de mobiliteit. Het waren wel... Hè, niet, ik wil niet zeggen dat de, de mensen uit Kendix Cave... die uit Polen kenden, maar ze maakten wel deel uit... van dezelfde cultuurzone en dezelfde gebruiken, dezelfde symbolische expressie. En uh, daar is dus nu een heel mooi stuk aan toegevoegd. De cultuur van 13.500 jaar geleden. U zegt uh, het is kunst? Ja, we zien echt dat, dat dit wel een soort vervanging is van uh, uh, de figuratieve uh, kunst die we kennen uit de periode daarvoor. Dus als we dat kunst noemen, dan mogen we dit ook kunst noemen. Alleen, ja, waar houdt kunst op? Waar wordt het decoratie? Uh, dat zijn vragen waar we nog steeds mee worstelen en geen antwoord op weten. Het is iets... Wat mensen mooi vonden is een zoektocht naar symmetrie. Daar zit uh, een ritme in. Misschien moeten we het veel meer in een, een performance-achtige setting zien. Waar muziek een rol in speelde. Uh, op die manier dan dat je hè, denkt in de lijnen van een schilderij wat aan de wand moest hangen. Uh, het is iets anders en uh, wel heel bijzonder. Mark Robin Visser maakte deze bijdrage over de botresten uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. jaar geleden, zodat het wetsvoorstel is. Aanvaard. We horen daar Ankie Boekers knol Ik... de Eerste Kamervoorzitter, Lars Geerts. Ja, en we hoorden dat het wetsvoorstel inderdaad is aanvaard. 38 leden van de Eerste Kamer hebben voor de nieuwe donorwet gestemd. 36 leden hebben tegen de nieuwe donorwet gestemd. Ik kijk op dit moment naar een zeer gelukkige Pia Dijkstra... die handen schudt met leden van de Eerste Kamer. Er waren er een aantal die hadden principiële bezwaren tegen. Er waren er een aantal die zeiden, we konden niet anders dan voorstemmen. En er waren er een hele hoop die twijfelden en die pas op het laatste moment bekend wilde maken wat ze wilde stemmen. En uiteindelijk blijkt dan dat onder die twijfelaars... meer voorstemmers dan tegenstemmers zaten. En daarmee is dit hele traject dat Pia Dijkstra in 2012 is ingegaan... en dat hier nu eindigt in de Eerste Kamer... succesvol voor haar verlopen. Oftewel de nieuwe donorwet, het actieve donorregistratiesysteem... zoals het heet, de wet die ervoor zorgt dat iedereen straks donor is... tenzij die er bezwaar tegen maakt. Die wet die heeft het gehaald... Er komt dus een nieuw donorsysteem. Dat gaat pas in, moet ik erbij zeggen, in 2020. Door die tijd zullen we ons natuurlijk bezighouden met hoe dat eruit gaat zien. Hoe de, de website die het allemaal moet gaan regelen eruit gaat zien. Hoe de registratie zal verlopen en alle zaken die erbij horen. Maar tot, maar nu, op deze dag, kunnen we zeggen dat er een nieuw donorregistratiesysteem komt. Het was krap in de Tweede Kamer, slechts één stem verstil. En het was ook heel krap in de Eerste Kamer, namelijk twee stemmen de nieuwe donorwet van Pia Dijkstra die komt dan. Lars Geers vanuit Den Haag. Zometeen de gouden dag voor de Schaatsers in Zuid-Korea. Opnieuw een gouden dag. En na vijf uur natuurlijk dat andere spannende nieuws over ja. De minister Zelstra, wat gaat daar gebeuren in dat andere debat? En ook de reacties op de donorwet. Die net is aangenomen. NPO Radio 1. Luuk, de hoofdpunt uit het nieuws, scheklu. Ja, ook ander nieuws uit Den Haag. De Tweede Kamer debatteert over de positie van VVD-minister van Buitenlandse Zaken Zeilstra. Dat gebeurt later vanmiddag. Gisteren bekende Zeilstra onder druk van de Volkskrant dat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Premier Rutte wist al een paar weken van de leugen van Zeilstra. En de Kamer wil daarom dat hij aanwezig is bij het debat met de minister. En minister De Jonge van Volksgezondheid gaat in gesprek met de coöperatie laatste wiel. Hij noemt het ongewenst, onverantwoordelijk en mogelijk zelfs strafbaar... dat de organisatie een dodelijk poeder levert aan mensen die daarmee hun leven kunnen beëindigen. De minister wil binnen een maand in gesprek met de coöperatie... en daarna de Tweede Kamer inlichten. En de crimineel Willem Holleder hoeft flink minder geld te betalen aan de Nederlandse staat. Het gerechtshof heeft hem veroordeeld tot het betalen van een kleine 9 ton... in plaats van de bijna 18 miljoen euro waar hij eerder toe was veroordeeld wegens afpersing. Ger, dankjewel. je wel. Willemijn nou, eigenlijk een aardige dag vandaag. Geen regen, was hier wat droog. Ik heb de zon nog gezien. Heel veel zon ja. is er. Ja, ik, ben, ik heb veel binnen gezeten ook, maar ik heb, ja. <laughs> toen ik buiten was, scheen die inderdaad. Ja, dat klopt. En die, en die heeft steeds meer Echt, ja. ja, zonovergoten dag is het. En dat is eigenlijk dankzij een hoge drukgebied. wat met zijn kern ten Oosten van ons uh, ligt... zorgt voor een aanvoer van ook vrij uh, droge lucht... Ook wel koude lucht, uh, dat wel. Temperaturen die qua gevoel toch dicht, net iets te boven... maar dicht bij het vriespunt uh, liggen. Maar in ieder geval die zon erbij, dat uh, maakt het natuurlijk al heel lekker. Ja, ja, ja, absoluut. Want dan is het zelfs ook, die zon is alweer wat sterker... waardoor Engel. je hem echt begint te voelen ja, ook echt. Ja, je merkt het al echt. Ja, we staan toch een stukje hoger weer. Ja, ja. ja. En dan gaan we het vasthouden. Uh, nog even. Morgen hebben we ook nog zo'n uh, zo dag met uh, zonneschijn. Maar daarna gaat het veranderen. En dat merken we eigenlijk al morgen... Een in de loop van de avond gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En vooral de nacht naar donderdag krijgen we dan te maken met neerslag. En dat is in het westen dan vooral regen. Maar omdat we in het oosten nog steeds wel in die koude lucht zitten... kan daar de neerslag in de vorm van sneeuw vallen... Nou ja, heel misschien donderdagochtend dat je in het oosten wakker wordt... met een beetje een wit dekje. Hm. Maar dat gaat dan ook snel verdwijnen, want uiteindelijk gaat het daar ook regenen. Die regen trekt donderdag overdag weer, weer het land uit. En dat wordt dan gevolgd door wat uh, zachtere lucht. Dan is het een graad of 7 of 8. Dus dan is het voor het gevoel ook echt wel weer anders dan vandaag. Nou maar wel uh, meer bewolking dus. Ik spreek je ieder geval over een uurtje weer. Kijken we misschien nog wat verder vooruit, naar het weekend bijvoorbeeld. Nu gaan we naar de weg kijken, naar René Pesset bij de ANWB. Hoe is het daar? Nou, ik zie de meeste files rond Utrecht, Mark. En dat heeft voor een deel te maken met een ongeluk op de A12. Dat is al van de weg af. Maar dat verklaart wel die file voor de Leidse Rijntunnel op de A2 vanuit Amsterdam. Reken op een half uur vertraging tussen Breukelen en Utrecht. Want ze zijn aan het doseren geslagen voor de tunnel. Op de A12 dus Den Haag-Utrecht nog langzaam rijden tussen Harmelen en knooppunt Lunetten. Dan de A13, Den Haag-Rotterdam. Nou, Blijf daar maar even weg, want er staat een auto met pech... bij het Kleinpolderplein in de buurt. Het is goed voor een half uur vertraging vanaf Delft. Er is een hele goede alternatieve route, de nieuwe A4. Daar staat doorgaans ook wel file, maar het gaat voorlopig goed. Op de A325, ten slotte Nijmegen-Arnhem. Ruim 20 minuten in de file tussen Elde en Westervoort... na een ongeluk met een vrachtwagen. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?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 Ervaar hoe digital anders kan op pwcnl digital. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is een Donkey olympic Olympisch nieuws met Geo Lippens. Het was weer een prachtige dag op de ijsbaan in Zuid-Korea... bij de Olympische 1500 meter van de mannen. En weer was er Nederlands succes. Kjeld Nuis pakte bij zijn debuut meteen de gouden plak. En het zilver was voor zijn ploeggenoot. Patrick Roest, Gio Lippus. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe spannend werd het nog vanmiddag? Ja, uiteindelijk was het niet zo spannend... bijvoorbeeld als die ontknoping van gisteren... Hè, met die 1500 meter bij de vrouwen met uh, Irene Wüst... die daar echt op, op het nippertje dan uh, die gouden medaille pakte. Uh, eigenlijk was het toch een beetje een soort aangekondigd verhaal. Het aangekondigde verhaal van die, uh, van die gouden medaille voor Kjeld Nuis. Uh, Sebastian Timmerman, ja, die, die analyseert maar eens eventjes de wedstrijd uh, hier met ons. En uh, Sebastian, dit was toch eigenlijk wel een verwachte medaille, hè? Ja, zeker weten. Een, een verwachte winnaar. Maar doe het dan maar eens. Hè. Dat winnen op het moment dat iedereen naar jou kijkt. En dat deden eigenlijk de meeste mensen in de schaatswereld vanaf het moment dat we hoorden dat Denis Yuskov niet mee mocht doen aan deze Olympische Spelen. Toen werd Nuis meteen, boem, de topfavoriet. En hij maakt het waar. Want 1-44-0-1 is echt een hele sterke tijd op zeeniveau. Zijn eerste volle ronde, 25 seconden, die sprong er echt uit. En daar pakte hij heel veel marge op al de concurrenten die er waren. Hij wint dus de gouden medaille bij zijn debuut op zijn 28-jarige leeftijd. Het is de vierde keer dat er een Nederlander de gouden medaille pakt op de 1500 meter. Pas zou je kunnen zeggen. Na Kees Verkerk, Artschenk en Mark Tuitert als laatste acht jaar geleden. Nu dus kelt Nuis. En gelukkig voor Nuis is dit ook een tijd die Denis Juskov, de afwezige, zelden rijdt op zeeniveau. Zijn we meteen van die discussie af... Overigens, over Yuskov gesproken, die heeft nu al gefeliciteerd via een WhatsApp aan een Russische journaliste. Achterhuis, of eigenlijk naast hem, stond hij op het podium om het zomaar te zeggen. Patrick Roest, zijn zes jaar jongere ploeggenoot... pakt de zilveren medaille, ook dus bij zijn debuut. Prachtig gedaan door Roest, die een persoonlijk record rijdt. 1'44'86, goud en zilver, dus weer voor Nederland. Maar ook voor Jack ori de coach, de succescoach van Lotto NL Jumbo... heeft na vier schaatsdagen even zoveel medailles. Vier medailles voor Jack Ori. Drie keer goud en één keer zilver. Het brons ging naar Korea en dat zorgde voor een uitgelaten stemming... bij de 8.000 toeschouwers hier in de Gangneung Oval. Min Su Kim, ook een debutant, jonge gozer, hij is nog junior... 18 jaar jong, snelt naar 1.44.93 en grijpt dus het brons. Koen Verwij was de tegenvaller van vandaag. Koen Verwij, vier jaar geleden tweede in Sochi... komt nu na een mislukte race, niet verder dan de 11e plaats. Wij konden die medailleverwachtingen niet waarmaken. Nu is dus wel, iedereen verwacht het van hem. Uh, toch, dan gebeurt het. Dan pakt hij eindelijk die gouden plak waar hij zo lang naartoe heeft gewerkt. Hoe, hoe reageerde hij erop? Ja, daar komt natuurlijk wel de ontlading. Hè. Dat zag je natuurlijk wel op het middenterrein. Nuis was daar blijven zitten. Patrick Roest was gewoon bij zijn ouders gaan zitten op de tribune. Hè. De, de zilveren medaillewinnaar uiteindelijk. Die kwam natuurlijk naar beneden gestormd. Maar ja, Nuis die, die, die stond toch echt wel te stralen daar op dat middenterrein. Want ook al was het een verwachte gouden medaille... je moet het natuurlijk wel even waarmaken. Nou, hij kon het eigenlijk nog amper geloven... toen hij bij verslaggever Steven Dalenbout kwam. Het, het is nog nooit echt niet ingedaald eigenlijk. Ik zag een heel klein stukje van mijn eigen ritter. Ik dacht, oh shit... Lijkt, dacht ik ook. lijkt wel een duizend. En uh, echt mega vet. En uh, ik kon niet geloven dat ik zei... Weet je wat je eerste ronde was? 5-0. <laughs> wat? <laughs> Daarom deed die laatste bocht zozeer. Weet je, ik was... Uh, nou, ik, ik zat er gewoon zo goed in. En uh, ik wil nog wel even die Japaner bedanken... voor de snelle opening trouwens. Dat, dat ga jij doen. Wat je ervan? Nou, nah, niet schrikken. Maar meer van oké, okay, weet je wel... profiteren van de kruising. Ik was per moment gewoon uh, merit rit aan het rijden. Dat was heel goed. Ja, en...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 uit de beweging geschaast, uit mijn uit me, hoe zeg je dat dan oh, niet uh, te. Ja, vanuit. Uh... Ik zeg zo, je moet vanuit passie schaast, niet vanuit wraak. En ja, dat en... is te zien, hè? Ja, dat is echt zo. En ik, ik schaaste echt met mijn gevoel. En, en niet met... Ik had geen enkele wraak of uh, weet je. Ik, ik, ik wilde gewoon zo hard mogelijk. Ik wilde gewoon zo hard mogelijk. Nou, dan gaan we maar even verder met de reacties van de anderen. Bijvoorbeeld die van Patrick Roes, de zilveren medaillewinnaar, die zelf ook wel heel erg verrast was, hoor, met die prestatie.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 Ik voelde allemaal heel goed. Uh, een mooie week gehad, was scherp. Uh, uh, ik was weer een beetje hersteld. En, uh, ik had een, uh, na het ook okay wat minder een week een beetje ziek geweest en uh, gordelroos gehad. En, uh, inmiddels weer, uh, liet ik deze week goede vorm zien. Uh, hoog niveau, snelle tijden en uh, tevreden. Gordelroos, is, is dat, dat kan heel heftig zijn, hè, geloof ik. Ja, zeker weet je, ik uh, liep achteraf gewoon op de met koorts rond en uh, ik vond het zelf wat warm. Maar, uh, ja, dat... Heeft, heeft dat, is dat van invloed geweest op hoe jij hier uh, in uh, Pyongyang bent verschenen? Tuurlijk, je doet een jasje uit en uh, ik liet natuurlijk een mooi niveau zien op het OKT. En dat wilde ik eigenlijk doortrekken, maar uh, dat lukt helaas niet. Uh, nou, nou zag ik jou in je race. Het leek wel alsof je er ook gewoon in je gezicht gewoon wat anders uitzag dan, dan, een, dan een normale race. Wat gestresste, wat, wat, wat verbeterde of zo. Klopt dat? Blokkeerde je, is dat het? Ja, nou, weet je, na meter. Ik zat gewoon niet in de positie, ik kwam niet in de slag uh, apart, weet je, ik uh, kwam. Uh, ik uh, kwam in de trainingen wel in mijn positie Dus uh, dat ging wel lekker. Jammer dat ik het niet af kon maken deze week. Maar deze rit heb je je op laten naaien? Ook door de tijd van Nuis misschien? Nee, helemaal niet. 1-44-0, uh, ik, uh, ik had een andere tijd in gedachten. Uh, tenminste, ik was niet met mijn tijd bezig. Weet je. Ik weet dat ik, uh, dat ik in het ook had te, dat, uh, ik nog niet een goede rit. En ik weet dat het harder kon. Dus, uh, Wat had jij in gedachten dan? Ja, Daar laat ik me nu, nu niet over uit. Maar, uh, weet je, ik, ik had het gewoon moeten doen en dat deed ik niet. Niet gelukt. Zo eerlijk is die verwij. Dat zorgde dus voor een lach en een traan op de schaatsbaan. Eigenlijk was het op de short-trackbaan niet anders, Gio. Ja, het was precies hetzelfde inderdaad. De traan die kwam van de mannelijke relayploeg. Die het gewoon niet redden. Die niet eens doorstoten naar de finale. Ja, en de lach die was er bij Jara van Kerkhoff. Want die kwam tot ieders verrassing in de finale terecht. Van de 500 meter bij de vrouwen. Daar leek ze eigenlijk redelijk kansloos. Toen werd er gevallen in die finale. Reed ze ineens op de derde plaats. Eindigde ze ook als derde. Maar wat gebeurde er achteraf? De Koreaanse winnares werd gedisqualificeerd. En daardoor stoten zij weer door naar de zilveren plek. Dus uh, ja, toen uh, brak de lach echt wel op haar gezicht door. Al was ja. het wel een hele moeizame finale. Ja, moeizaam. Ik tikte tegen Elise geloof ik. En toen dacht ik, nou, laat ik maar gewoon uh, mijn verlies nemen en uh, wel zorg dat ik snelheid hou. Want zolang je bij de groep zit, uh, kan er van alles gebeuren en ja, dat zie je. Ja, en wat gebeurde er daarna allemaal? Ja, ik heb geen idee. Er gebeurde van alles. En één keer er te vroeg op. En toen dacht ik, nee, nu, nu lukt het niet meer. En de mocht daarna lukte het toch nog wel. En uh, nou ja, toen kwam ik als derde over de streep. Als derde over de streep, en had je toen nog het idee, het kan ook zilver gaan worden?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 Ja, er ging van alles mis. Uh, het ging net zoveel mis eigenlijk als met de vrouwen eerder deze week. Die ook al op de relay niet doorkwamen. En dat hadden we toch ook niet verwacht. Want het is echt een zware tegenvaller over die short -track ploeg. Want die relayploegen, daar verwachten we toch heel veel van. Maar ja, wat ging er mis in, in de kwalificatie? Toch? Het is een koningsnummer ja, ja. natuurlijk. Het is vaak het afsluitende nummer ook van het short -track toernooi. Dus ja, dan, dan wil je gewoon wat laten zien. Ja, En ze hebben gewoon geen moment in de wedstrijd gezeten. verdurend een beetje achteraan gereden. Uh, pogingen om. om, om, om om op te schuiven naar voren, die werden meteen weer teniet gedaan. En uiteindelijk moest Shinky Knecht een kansloze inhaalrace beginnen. En hij kwam nog wel dichtbij, maar wat gebeurde er? Hij reed een Canadees onderuit op het moment dat hij in de laatste bocht voorbij kwam. Hij moest minimaal tweede worden. Hij werd ook tweede, omdat de Canadees onderuit ging. Maar achteraf werd de Nederlandse ploeg gedisqualificeerd... en Shinky Knecht gaf het zelf ook wel toe dat ja, die actie uiteindelijk niet kon. Maar, zegt hij dan... Het was gewoon alles of niets. Het was de dood of de gladiolen. Want we rijden op zo'n Olympisch toernooi niet om een B-finale te halen. We willen per se die A-finale halen. En als het dan misgaat op het laatste moment, ja, laat het dan maar echt misgaan. Dus hij gaf gewoon toe dat hij echt wel een fout had gemaakt. Maar dat was wel een fout om nog echt ja, de meubelen te redden op het laatste moment. En Lippes, dank je wel vanuit Zuid-Korea. Door deze medailleoogst vandaag stond Nederland weer heel eventjes aan kop in het medailleklassement. Kort duur was het wel, want Nathalie Gijzenberger veroverde bij het rodelen de vijfde gouden medaille voor Duitsland. Nederland heeft er minder, vier gouden medailles, maar nog altijd heel erg knap. Samen met vier zilveren medailles en twee bronzen plakken komt het totaal daarmee al op tien. Morgen weer een dag. Ah, en we hebben verkeersinformatie dan. René Passet, waar staat het vast? Het staat vooral vast eh, rond Utrecht. Eh, sowieso de meeste vertraging in de Randstad. Maar ja, dat is logisch. Maar bij Amsterdam valt het eigenlijk wel mee met het aantal files. Ook niet zo heel veel dingen die er uitspringen. We hadden eerder vanmiddag eh, flink gedrukt op de A2 Amsterdam Den Bosch. Maar nu ben je bij, met 10 minuten wel voorbij de file bij Utrecht. Eh, op de A4 Amsterdam Den Haag een kwartiertje extra tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. De A13, daar is de auto van eh, de weg af die met pech stond in de buurt van... Kleinpolder klein Kleinpolderplein, nog wel een kwartier vertraging tussen Delft en Rotterdam Airport. Maar ik zou er niet meer voor omrijden. Op de A16 Rotterdam Breda, bijna 20 minuten in de file. In de dagelijkse file bij de Van Brienhoortbrug. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 38 leden. Daartegen 36 leden, zodat het wetsvoorstel is aanvaard. Zo ging het zojuist in de Eerste Kamer. De senatoren zijn akkoord met de nieuwe donorwet. Onze verslaggevers halen reacties en u hoort ze straks na vijf uur. De nieuwe ecobus is in Amersfoort vandaag. Ondanks een ronkende economie en afgenomen werkeloosheid... lukt het oudere werknemers nog steeds moeilijk om aan de bak te komen. Seida Magé, is er dan ook helemaal geen verbetering... voor die oudere werklozen merkbaar? Jawel, Mark. De ouderen komen wel mondjesmaat weer aan het werk. Maar de groep die langdurig zonder werk zit, blijkt juist moeilijker aan de bak te komen. Erik Lamboy zit uh, bij mij in de bus. Ja, Erik, we hoorden eerder deze uitzending het verhaal van Alfred Jonker. Hij is al uh, acht jaar werkzoekende. We hebben net afgesproken dat we niet meer zeggen werkloos, maar werkzoekende. Um, Erik, jij zat drie jaar geleden in hetzelfde schuitje. Ja. Je ja, raakte toen ook je bank heet. Wat voor een werk deed je daarvoor? Uh, daarvoor uh, had, uh, werkte ik voor een IT-bedrijf. Uh, en dat ging failliet. Het was mijn eigen bedrijf. Um, uh, en toen ik werkloos raakte, dacht ik... Um, Oké, okay, um, is, het is ook een kans. Uh, een kans om eens te kijken of, uh, of ik, wat, of, uh, of ik uh, eigenlijk eens een vak ga leren... in plaats van bedenken wat anderen zouden kunnen programmeren. En kan ik wat... misschien zelf iets, uh, iets leren. Ja, en wat kwam eruit? Wat ging en, u doen? Uh, en, en, en, daardoor, en, en toen dacht ik, oh dat, gaat, dat, dat is leuk om dat met soortgenoten, mensen die dat ook willen, ook leeftijdsgenoten te organiseren. En toen ontdekte ik eigenlijk hoe leuk het is om met mensen die in eenzelfde schuitje te zitten, gewoon samen iets te organiseren. Mm -hmm. en, uh, de, Je richtte nou, toen het netwerkcafé op. En, en van daaruit zijn we ooit, uh, zijn we toen uh, uh, vanuit dat gevoel zijn we het netwerkcafé uh, begonnen. Netwerkcafé. Ik wil, ja, ik wil toch even terug naar dat moment. Want ja. jij dacht meteen, uh, oh leuk, hier, hoe kan ik hier een andere draai aangeven? Er ja. gingen niet eerst teleurgestelde sollicitaties aan vooraf. Uh, uh, nou, er, ging, uh, er ging een periode van bezinning aan vooraf, zoals dat heet. Ik, wa, ik was niet heel erg boos. De boosheid... Uh, uh, uh, ik weet dat sommige mensen ook dan, dan uh, teleurgesteld en boos zijn. Maar ik dacht, weet je, het is belangrijk om, uh, om uh, niet alleen thuis te gaan zitten... En, en te blijven zitten en te hopen dat er iets gaat gebeuren... maar om in beweging te om komen. Om de krachten te bundelen. En, en, nou, en zo is het netwerk ja, café café ja. ontstaan. Tegenover jou zit Menno Meijer. Menno, je bent de directeur van Ervaring, een uitzendbureau... Gespecialiseerd in werk voor 40-plussers. En dan moeten we niet alleen maar denken dus aan 40ers, want dat uh, ja. denken mensen dan snel. Maar jullie bieden zelfs uh, werk aan voor mensen van 75. Dat klopt, ja. Nou, dan is er dus kennelijk wel een markt voor deze groep, want anders had jij hier uh, als werkloze gezeten. Zeker. Ja, wat, wat voor een, uh, op wat voor een plekken komen die mensen terecht, die uitzendkrachten? Die uit zijn kracht komen eigenlijk op alle reguliere banen terecht die je je kunt voorstellen. Dus dat, moet ik aan uh, dat is op een callcenter, dat is op een boekhoudafdeling, dat is een secretaresse, dat is in de zorg. Uh, overal. Een 50-plusser is een gewone werknemer, net zoals iemand van 20 of 25. Dus er is geen onderscheid in. Nou ja, kennelijk wel, want ze komen moeilijker aan de bak. Dus dat, werkgevers denken er anders over. Dat is iets anders. Maar het werk wat ze we doen is, is, is in feite hetzelfde. Alleen ze hebben het moeilijk om een baan te vinden. En dat is voornamelijk tijdens de crisis ontstaan. Um, en het zit ook al veel al tussen de oren van personeelsfunctionarissen in de regels zijn die een jaartje of dertig, die zijn niet zo gewend om iemand aan te nemen die zijn vader of moeder zou kunnen zijn. Ja, wat, maar wat zijn hun angsten dan? Uh, angsten zijn veelal vooroordelen, maar het is ook niet altijd noodzaak geweest, omdat je in de, in de crisistijd uh, was er genoeg jeugd beschikbaar. Dus als je dan uh, iemand wil aannemen, denk je nou, ik neem een jong en die is iemand. En waarom zou ik een oudere nemen? Nu de economie aan te opbloeien is, uh, zie je dat die van met jeugd het opdrogen is en gaan ze langzamerhand uitwijken naar uh, andere mogelijkheden en nou, wie komt er dan in eerste aanmerking? Een ouder iemand. Mm -hmm. En als je dat eenmaal hebt geprobeerd en je hebt eraan geroken, dan uh, merk je opeens dat die vooroordelen die er zijn. Hè, Wat voor zoals, vooroordelen zijn er? Nou, ziek is een, is een ding. Hè. Uh, niet bij de tijd, uh, nou, dat is eigenlijk een beetje duur, uh, wordt ook al gezegd. Mm -hmm. In de praktijk Klopt lijken niet. die allemaal niet te kloppen. Uh, je moet in je selectieproces zoek je bijvoorbeeld een kandidaat uit die vitaal is, uh, die bij de tijd is. Uh, en in de regels die je mensen. Ik denk dat een 50-plusser uh, veel minder ziekteverzuim heeft dan een jongere. Ja, maar goed. Uh, nou, volgens, jij zegt van, uh, dat valt allemaal wel mee. En, uh, en de werkgevers kijken nu al verder. En er is nu ook wel weer voldoende werk voor ouderen. Maar tegenover je zit Alfred. Die vertelt net, die zal acht jaar op zoek naar werk. Zo zeg je eigenlijk dat Alfred het verkeerd aanpakt. Het zou mooi zijn alsof we voor iedereen elke 50 plus of in zijn geval 45-plusser een baan zouden vinden. En dat is helaas niet het geval. Dat geldt net zo goed voor de twintigers. economie de trekt aan, maar het is niet gelukt om voor iedereen een baan te vinden. Maar Wat zou Alfred jaar... kunnen doen om wel die baan te vinden? Uh, uh, ja, dat is een uh, goede vraag. Uh, je moet natuurlijk om te beginnen in de spiegel kijken. Van ben ik op het juiste pad bezig? We maken bijvoorbeeld mee dat een secretaresse... 30 jaar als secretaresse gewerkt heeft. En weer probeert als secretaresse aan een baan te komen, terwijl de markt totaal is veranderd. Die functie die neemt af. Hè? Mm -hmm. Een telefoniste, receptioniste heeft al heel erg gedaan. Die functies dus. die, omscholing Omscholing. Mm -hmm. uh, bereid zijn om wellicht een stapje terug te doen. Is niet heel fijn, maar vanuit werk solliciteren... naar een andere baan is ook een mogelijkheid. Onder je niveau? Helaas onder je niveau, maar ja, werk is beter Akkoord dan Akkoord gaan met een lager salaris? Uh, dat dat zijn dingen waar uh, je dan rekening mee moet houden. Dat ik altijd voorleggen. Ik ja. begrijp het verhaal, en dat doe ik al... Maar ook zelfs dan zeggen werkgevers tegen mij... sorry, maar voor jou een ander, want... Uh, je valt bij, bijvoorbeeld niet in het, in het sollicitatieplaatje. We hebben een heel ander profiel voor ogen. Uh, we zoeken toch liever iemand die jonger is. Uh, en zo krijg ik heel veel redenen reden te horen om te zeggen van, nee, we, we gaan je niet aannemen. Maar dus dat ik, is, dat ja. is wel heel makkelijk geredeneerd, uh, vanuit, vanuit werkgevers. en, en gezien maar jij vanuit ervaart het zo anders. De cijfers anders aangeven. Maar ik zit midden in de sores en ik merk er dus niks van. Nee, acht jaar op zoek naar werk. Dan wil ik even terug naar Erik. Ja, je, je noemde het net al, dat netwerkcafé. Mm -hmm. Je dacht, we moeten ons de krachten bundelen, ja. als ouderen zonder werk. Um, hoe luister jij naar het verhaal van Alfred? Wat zou hij kunnen doen in nou, jouw ogen? Ik weet niet wat jij kan doen, want ik ken, jou, ik ken je net heel kort. Maar wat, wat wij met elkaar hebben gezegd is, als je... We merken dat je door de voordeur, noem ik dat maar even, wat ik jou hoor zeggen, dat dat een hele lastige is. De voordeur, de voordeur daar zijn ook alle vooroordelen. En daar als, je, als je solliciteert op een vacature, eh, dan een van de dingen die dan altijd opvalt is hoe oud je bent. En dat is, de, de, dat is al heel lastig om als het vooroordeel daar is, om daar voorbij te komen. Dus wij zetten in op binnenkomen via de achterdeur. Daar hebben we de gebruik maken van je netwerk. Gebruik van je netwerk. Iedereen zegt ja, als 50 plus, als ouderwerkzoekende, moet je gaan netwerken. Nou, daar zit je dan in je eentje thuis, uh, lekker, gaan we lekker netwerken. Is er zo'n dus wat, wat, wat wij organiseren, is netwerken met elkaar. En vanuit dat netwerk, wat we in Amsterdam hebben opgericht... en wat we ook later in, in Zaanstad uh, mm -hmm. uh, nu uh, gestart zijn. Um, vandaar zijn allerlei dingen mogelijk. En, van en wat dingen, levert dat op? Wat dat oplevert, is uh, in de eerste plaats dat je niet meer in je eentje bent. Dat je ook feitelijk kunt netwerken. Ja, he, maar je, we willen banen. En we willen banen, maar het is een, op, een opzetje naar een baan. En wat we, wat we vanuit dat netwerkcafé doen, is... Uh, wat ik, de, wat ik je net vertelde, Werkeste Vetten. Mm -hmm. werk is een programma van zes weken waar, met je, waar je met een groep uh, werkzoekende uh, 50-plussers uh, voor elkaar werk gaat zoeken. Als zaakwaarnemer voor elkaar. Hoe, en niet via de voordeur, maar via de achterdeur. Ja, dus en hoeveel mensen komen er dan, dan uiteindelijk aan de baan? Uiteindelijk komen uh, van de mensen die aan, aan, aan deelnemen aan dat programma komen 60% binnen een half jaar hebben uh, betaald 60%. werk. Gevonden. Dat is geen, geen slecht resultaat, Zo. vinden we zelf. Alfred, hoe luister je daarnaar? Uh, klinkt heel erg, uh, heel erg aantrekkelijk. Uh, netwerk is voor mij niet het probleem. Want ik heb ontzettend veel netwerken. Mm -hmm. Alleen uh, mensen zijn niet bereid om als kruiwagen voor mij aan ah. het werk te gaan. En daar zit mijn, volgens mij Blijft, Erik, het probleem. Blijft Erik een advies. Okay, maar dat, dat heeft te maken met hoe jij, hoe jij tegen netwerken aankijkt, denk ik. Wij zijn een beetje van de Pippi Lankhuis methode. Van, uh, nou weet je, uh, netwerken, we weten niet hoe daar werkt. Maar we gaan gewoon uh, brutaal uh, bedenken. Waar wil je naar binnen? Uh, waar zou je graag een keer uh, achter de voordeur willen kijken? En dan gaan we vooral regelen. Dus wat we voor elkaar regelen via de telefoon of door binnen te lopen is uh, um, um vakinhoudelijke gesprekken, koffiegesprekken... om bij een organisatie naar binnen te komen... met iemand te praten die het werk doet... wat jij heel graag zou willen doen. Vertel me daar eens over. Hoe ben je daar gekomen? Hoe werkt dat hier Jullie in de Jullie moeten de organisatie. zo meteen daarover verder gaan praten. Ik wil tot we we slot weggelegd. nog heel even ja. graag naar Menno... de directeur van het uitzendbureau. Uh, aanleiding voor dit gesprek is die petitie... die vandaag is aangeboden. Ja. Ja. Uh, wat zou de politiek hierin kunnen betekenen? Uh. Voor die groep ouderen die zin, zonder werk zit op dit moment... De politiek heeft al heel wat gedaan. Ze hebben banenplannen geïnitieerd. Ze hebben er vrij veel geld in gestoken. Wat ons nog wel vaak verbaast is... dat er in de zin van bijscholing of omscholing te weinig gebeurt. Er wordt nu wel weer wat meer aangedaan. Maar als je weet dat je 50 bent, dan kun je nog 17 jaar werken. Een bijscholing of een omscholing dat kan misschien 1, 2 jaar duren. Worden. Dan kun je een heel ander vak gaan uitoefenen. Oké, okay, dat gaan we dan meenemen. Ja. Dank jullie wel allemaal voor dit gesprek. En wij gaan hier zeker over verder praten nog na de uitzending. Saïda Maché vanuit Amersfoort was dat. Zometeen na vijvers spreken we Pia Dijkstra over haar nieuwe donorwet. klein half uurtje geleden werd die aangenomen in de Eerste Kamer. NTO Radio 1. Een liegende minister is groot nieuws. Zelstra heeft zelf heel duidelijk aangegeven... Uh, ik ga dat niet zo moeten doen. Nieuws. Waarom heeft Zelstra dit nou gedaan? Aangezien ik de persoon niet kon uh, noemen. Hij heeft een bron willen beschermen. Ja, maar er is natuurlijk geen enkele rechtvaardiging om te liegen. Nieuws. Dat vind ik ook. Nou, de minister heeft heel wat uit te Hij zit behoorlijk in uh, de moeilijkheden. En nog eens nieuws. Mijn stelling is dat deze minister zich moet verantwoorden. Hij heeft hier een fout gemaakt. Uh, die had niet moeten liegen. Maar het klinkt niet alsof ze er een halszaak van gaan maken. Luister MP. Radio 1, voor het nieuws van alle kanten. Vanavond in de Monitor. Dreigende tekorten aan huurwoningen. Ja, bij wie ligt dan de bal? Ik kan ze niet bouwen. Wat als je na je scheiding met de kinderen op straat komt te staan en er geen woning beschikbaar voor je is? Dat vind ik wel beklemmend. Het idee dat ik hier nog zo lang met de kinderen moet zitten. De Monitor om 5 voor half 10 bij de Caro en op NPO 2.